Met het nos Journaal. De dader van Noors eilandje heeft volgens de politie mogelijk een half uur de tijd gehad voor de slachtpartij. Nadat het schieten begon, vertrok een speciaal arrestatieteam met grote snelheid naar het eiland. Het team kwam na ongeveer 30 minuten aan, zegt een politiefunctionaris. Hij benadrukt dat het niet sneller kon. Het is nog onduidelijk hoe de arrestatie van de verdachte is verlopen. Wel is duidelijk dat de Noor meewerkt aan het onderzoek. Hij lijkt er volgens de politie. Het lijkt er volgens de politie op dat hij wil vertellen wat zijn motief is. Het dodental na de schietpartij is opgelopen tot 84. Volgens de Noorse politie blijkt uit de website van de verdachte dat hij rechtse en christelijk-fundamentalistische sympathieën heeft. Hij heeft op het internet diverse keren geschreven over zijn afkeer van de islam. Hij uit ook kritiek op het immigratiebeleid. Hij noemt zichzelf een nationalist en vindt dat de media niet kritisch genoeg zijn over de islam. Vorig jaar schreef hij dat veel conservatieve partijen, zoals de Tories in Groot-Brittannië, in een identiteitscrisis zitten. In hetzelfde stuk schrijft hij dat de PVV van Geert Wilders zich met recht een echte conservatieve partij mag noemen. In een reactie noemt Wilders de verdachte een gewelddadige, zieke psychopaat. Hij schrijft dat zijn partij alles verafschuwt waar de man voor staat en heeft gedaan. In Frankrijk zijn de eerste renners begonnen aan de individuele tijdrit van de Tour de France... De parcours is ruim 42 kilometer lang en de start en finish liggen in Grenoble. Vandaag is de laatste dag voor wielrenners om goede zaken te doen voor het klassement. Aan het einde van de middag vertrekken favorieten Cadel Evans en de gebroeders Slek. Evans, op papier de betere tijdrijder, moet 57 seconden goedmaken op Andy Slek om de gele trui over te nemen. Morgen is de laatste etappe, traditioneel met aankomst in Parijs.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 Er staan nu geen files. U krijgt een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Amsterdam Den Bos wordt gecontroleerd tussen knopend Amstel en Oude Rijn. En op de A73 Nijmegen Venlo tussen Boksmeer en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie. Bent u al BNR? Nee?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 Ik van de platters uit de vijftiger jaren denk ik zo ongeveer ben. Het was een heel oude, die zelfs ja, voor toen, mijn tijd. Toen was ik het nog niet eens, maar Tonarius die staat dus, ja te knikken, dus jij wel? Ja. Ja. Oké, okay, dan is dat Je zo. <laughs> ja, welkom terug bij het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. We gaan, uh, we gaan praten met Peter Den Boer, met Ron Brouwer en Johan Schooneman. Nou, lees voor uh, Ron Brouwer, Tonarissen. Ton Want Die staat er al. Oh, die staat er al, maar die gaat eerst koffie drinken. Aangeschoven is dan uh, ondertussen Peter Den Boer... van uh, de gemeente Reiniging, Groen en Mooi Weer. Reiniging, Groen, Mooi Weer en Strandschoon. Ja, vandaag... Of moet ik er nog wat bij verzinnen. <laughs> Peter kan alles. Vandaag alleen niet van Mooi Weer. Heb je thuis gelaten, Peter, of in de remise? Dat, dat, dat zit er aan te komen. Oké, okay, dankjewel. je wel. Maar... Uh inderdaad, hoofdreiniging, groen over peukvrije stranden gaan we het hebben en over uh, straten ook. Kijk wat ik van de week gekregen heb in de kroeg. Ik rook niet, maar er werden op diverse locaties asbakjes uitgedeeld. Weet jij daar wat van? Daar weet ik wat van. Dat is uh, de barcadera. Heet dat ding. Uh, de, er is iemand die heeft bedacht dat je... Uh, Zo'n asbakje kan ontwerpen Het voordeel van dit bakje is Dat je met één hand het kunt open doen En dicht doen, terwijl je in de andere hand uh, Je sigaret hebt En het is eigenlijk bedoeld voor onderweg Om daar je je, je je peuken en je as in te gooien En dat is Bedacht vanuit de gedachte Dat je uh, peuken en as uh, Niet meer Moet, vanzelfsprekend moet beschouwen Als iets wat je gewoon weg kunt gooien het zou dus eigenlijk uh, tussen de oren van de rokers moeten komen... ...dat ze allemaal hun peuk in een asbakje doen... ...of uitdrukken en de steen en in de ja, uh, ja, maar, een afvalbak gooien. Ja, maar met de het is natuurlijk materiaal, materiaal, tabak en zo. Tabak is natuurlijk materiaal, maar het filter is niet, absoluut niet, niet natuurlijk. Het filter is uh, uh, gevuld met uh, allerlei giftige stoffen... ...en zo'n ene peuk, dan denken we allemaal, ach... ...maar er uh, zijn er miljarden per jaar die uh, in de, in, in de uh, natuur verdwijnen achtergelaten worden en die dingen die, die vergaan heel slecht en hmm. langzaam, dus als je het optelt is het beste een probleem daarnaast is het, eh, heb je eh, de discussie over het visueel of je dat kunt maken om gewoon eh, de openbare ruimte te bevuilen met eh, ook peuken maar het wordt natuurlijk wel als je, de, je ziet dat gewoon uh, is het doodnormaal dat als iemand zijn laatste trek in de gooit op de ja. grond, gaat er een keer op staan en wandelt gewoon verder ja. door Eigenlijk zit het dus door. Het zit dus door. Er is ook een tijd geweest. dat iedereen zei. van. je kan een klokhuis. kan je zomaar weggooien op straat. want de vogel. De vogel heeft dat wel op. En dat is, die gedachte is ook veranderd. Ik ja. bedoel, dat is dan nog steeds wel zo. maar dat. dat. Uh, dat f, f, uh, f, uh, is nog niet de reden. Om, de, om iets dan op straat te gooien. Nou, dat kan je alles op straat gooien, natuurlijk. Precies. Die. Uh, die asbak. die wordt nu door. Uh, Nederlands schoon gefinancierd, heb ik begrepen. Staat er ook op. Het zou natuurlijk een heel leuk uh, item zijn om, om reclame op te maken. Dat gebeurt ook steeds vaker, steeds meer. Steeds meer uh, gebieden doet de uh, gezamenlijke horeca dat. Of een horeca-ondernemer. Of uh, een strandvereniging, of nou verzin. Maar uh, voetbal, uh, sportclubs. Soms is het nog een beetje. Uh, een beetje uh, discutabel. Bij wijze van spreken een mm. sportclubs, hè Daar vind je ook peuken. Of je dat wil of niet. En, nee. Maar roken en sporten is dan iets wat niet, uh, wat niet in één uh, lijn ligt. Dat ben ik met je eens. Maar er zijn natuurlijk zat uh, recreatieve uh, dus, uh, sporters. Ja. Die na hun gedane sport even een sigaretje ja, willen roken. Dus, laat ik zeggen, dus in alle geledingen hebben we het. Ja. En, en er zijn steeds meer... Uh, bedrijven of instellingen die daarop inspringen. Door daar hun reclame op te zetten en het dan te verstrekken. Deze actie loopt? Ja. Die, die asbakjes, gaat er nog wat meer komen? Qua asbakjes niet. Nou, maar misschien iets anders? <laughs> uh, Strand, schoonmaakteam. Wij haken uh, aan bij alles wat er toe uh, alles wat eraan bijdraagt dat we gezamenlijk, en dan we, dat is dan de gemeente en de, de inwoner ook de toerist, de gebruiker van de openbare ruimte. Dat die samen het besef krijgen dat die openbare ruimte schoongehouden moet zijn. Nou, wat, dus dit verhaal, er is, van de week hebben we iets gekregen, dat wordt van de week ook op de website gezet. Elk jaar is de verkiezing van het schoonste strand van Nederland. Daar wou ik het ook even met jou over hebben. Ja, nou, je vraagt wat er komt. Dus dat nou ja, prima, want ja. Ik, ik zie dat nu hier. En uh, ja. ik, uh, ik ben er vorig jaar bij geweest bij uh, een, een evenement hier van... ...maar namelijk ook de Beste Strandtent. Ja. Het zit in hetzelfde dus, uh, complot. De, ze hebben de Beste Strandtent ja. en de Schoonste Strand. Het Schoonste ja. Strand werd al, wordt uh, uitgekozen door een jury... ...die gaat uh, overal op gekke momenten kijken... ...en, ja. en zegt dan, uh, dit ziet er goed of niet goed uit. Nu hebben ze dit jaar voor het eerst ingevoerd... dat uh, ...elke individu die mag meedoen aan de stemming daarvan. Nou, dus die kan naar uh, de een website Nederlands schoon gaan... ...en daar kan hij zeggen... ...ik vind het strand daar en daar vind ik een schoonste strand... ...want uh, dan moet je vijf uh, dingetjes in ja. willen... ...de bakken zijn nooit uh, leeg of nooit uh, overvol... Het wordt schoongemaakt en ik vind het uh, om die reden leuk. Nou, mm -hmm. En dat zijn allemaal zaken die bijdragen vindt de gemeente ook aan een, aan een besef dat je samen uh, heel zuinig en trots moet zijn op iets wat je uh, wat, wat je, je hebt op, op je product ja. Ja. en, en uh, jij werkt natuurlijk bij de gemeente in de gemeente en het college denkt daarover van wij moeten daar meer effort in, uh, in steken ja, ja. ja. En, en op allerlei fronten gebeurt dat al, al of niet uh, ludiek of prikkelend of op een andere manier of, of uh, hoe dan ook ik heb nog twee uh, samples meegenomen uit een andere stad Den Haag <laughs> is dat niks voor ons? het zou kunnen zijn dat ik eerder... heb, uh, je, je ziet het niet maar je hoort het wel er ligt een, uh, een goedkopere uitgave van een asbakje en er ligt een klein pakketje waarin een afvalzak zit ja. dus dat die zijn, kun je eruit halen en ja. die kun je gewoon helemaal volgooien. gooien ja. uh, ook die dingen houden wij tegen het licht en Wellicht dat op enig moment daar uh, budget voor is of voor komt om het dan uh, te doen. Het zijn, zijn allemaal. Grappig is, ook net als dat asbakje, al die gadgets en dingetjes, die moeten ertoe bijdragen dat mensen gaan beseffen waar we zijn we mee bezig. Maar je moet dat dus wel tussen de mensen de oren planten. Dus eigenlijk, en ik weet niet hoe ver jullie daarin gaan, zal je met van mij een, een, een strandteam de mensen moeten aanspreken van u, hey, u rookt. Ja, Alsjeblieft. Dat, we, dat gaan we ook doen. Ja? Alleen dat is niet, niet morgen. Nee, maar we, is... hebben, we hebben nu twee achter elkaar mensen aangesproken uh, door ze een zakje uit te reiken: een ja. afvalzakje. En dat is uh, het één op één uitreiken is gewoon het beste. Hè? En de reacties daarop? Die zijn over het algemeen voor 95, 99% geweldig. Waarvan natuurlijk een deel is mensen die al. Die eigenlijk dit niet nodig hebben. Want die vinden dat ook. Maar die zeggen fijn dat jullie ja. dat wij één gedachte hebben. En an andere mensen doen het soms schoorvoetend. Maar het resultaat is altijd dat het steeds beter gaat. En hoe denkt de roker daarover? Ja, ik zat net te denken. Het de strand kan ik me voorstellen. Een dorp. Daar staan prachtige afvalbakken door het hele dorp heen. En als ik mijn sigaret kwijt wil. Of de peuk. Dan uh, druk je hem uit op de metalen rand. Ja. Die dan ook helemaal zwart is van uh, uitgedrukte peuken. En gooi je hem in de bak, want anders gaat hij in de brand. Ja. Uh, dat willen we niet. Ja. Komen daar nog andere voorzieningen voor? Mm. Want het is wat behelpen. behelpen. Er zijn nu steeds meer bakken in de handel waar een apart asbakje op zit. Ja? Nou, dat, en als we die dingen gaan... Uh, vernieuwen en vervangen, gaan we dat zeker meenemen. Ja, ja. ja anders krijg je brandgevaar. Ja, over het algemeen valt dat mee. Je moet, je hebt, elke roker weet dat je niet een brandende peuk in de nee. bak moet gooien. Nee. Ze weten maar, het wel. <laughs> nee, maar dat valt wel mee. Maar dat, zijn, dat is eigenlijk een uh, voortschrijdend inzicht, maakt dat er die ontwikkeling ook steeds meer komt. Ja. Uh, merken jullie ook bij een reiniging dat er uh, erg veel peuken op straat gegooid worden? Hartstikke veel. Ja? Echt heel veel, ja. Ja. De veeglagers komen het allemaal tegen, ja, neem ik aan. en dat in. gaat natuurlijk in rigels en Kiertjes zitten. En in het... Uh, er is ook natuurlijk een heel lang discussie geweest, jongens, waar, zijn we, waar hebben we het dan over? He, want het gaat, in ja. eerste instantie gaat het over grote afval, of, of papier, of, of dingen. Maar naarmate je dat gaat verfijnen en je gaat erop letten, dan, uh, dan zie je dat, dat het ja. zo gebeurt. En, ja, nou zie ik... Um, de dienstreiniging zie ik heel veel schoonmaken en uh, daar, daar kun je natuurlijk over discussiëren wat je wil want er zijn mensen die zeggen, ja die bakken zijn altijd vol maar ik zie ze ook wat op zondagmorgen gemaakt worden dus ik denk dat jullie al een heel veel aan doen en ja. het is, er is jullie veel aangelegen om, om dat ook tussen de oren bij de mensen te krijgen ja. en dit zijn dan de acties die je voert ja. wat ik dan eigenlijk een beetje jammer vind en dan heb ik het over uh, Nederland schoon zo'n verkiezing is er en ja. daar zitten ze dik in maar in zandwoord hoor je het pas als de uitslag bekend is ja, we, wat ik net zei, we zijn nu deze week zijn we bezig om dat uh, via de, de website en andere kanalen. Maar is, is deze nog voor maken. Is, deze is deze nog voor dit, dit jaar. jaar nog? Ja, het is 30 augustus. Oh. Wordt het bekendgemaakt? Wordt het bekendgemaakt en, en ah, okay. de actie is uh, recent begonnen en die loopt nog door tot, uh, tot uh, augustus. Oké, okay, nou. We gaan en, nog uh, even vragen. Ja? Ik, ik ik las in het voorbericht, persbericht iets over tegelasbakken. Wat moet je ja, me daarbij voorstellen? De, de, de, de, de peukenactie bestaat uit uh, A, de aandacht daarvoor, ja. B, uh, deze asbakjes. En er zijn, uh, door, uh, er zijn op verschillende plekken in het dorp, bij zitbanken uh, en de plekken waar mensen zitten, ja. zijn er soort uh, verzonken asbakken in de grond gezet ter grootte van een stoeptegel. Oké. Okay. De grootste stedel, daar kun je je peuk in gooien. Raadhuisplein ja, kan ik me dat voorstellen. Ja, Op die dat, bankjes ja. zitten vaak en dus mensen. En dat is nu bij een soort bewijzen van proefgeram. te kijken hoe dat... Wij zijn ook een soort pilot achter met dit verhaal. Met samen met ons. Ja. En bij de Rotonde hebben we dat gedaan. Ja. En de, de bankjes de Winkelcentrum Noord. Ja. Nu zijn jullie als gemeente niet alleen. Er zijn nog een paar instanties bij betrokken. Waaronder, waaronder een tabaksfabrikant. De, ja. ja. Die neemt zijn verantwoordelijkheid op deze manier deze niet sponsort die ook uh, wat activiteiten ja, erbij ja die, die, die laat ik zeggen de, de, de, de, de Nederlands Schoon en de tabaksindustrie die hebben dit, de, dit geld gereserveerd voor deze pilot okay. ja. de loopt voorop in het schoonmaken met peuken nou Zondschoon. op deze manier wel ja, ja. Schoon heeft daarom ook het uh, is wel aardig te melden wij doen veel met Nederlands Schoon en mm -hmm. die vinden Zandvoort interessant omdat uh, zij vinden dat de gemeente Zandvoort daar uh, enthousiast in is en ook het vervolg monitort oké okay. dat uh, trouwens ik daar... heb nog even over Zandvoort ja, schoon kan? en over Zandvoort schoon uh, bij de opening van het badseizoen was er een jonge man en die uh, had ook allerlei uh, spulletjes ja. doe mee, verlos de zee ja, hoe staat ja. het daarmee? dat is een, uh, die is eigenlijk is die gericht ja. op de wintertijd die, nee, laat ik het anders zeggen, die is gericht. Zijn aandacht is gericht op wat er uit de zee komt. Mm -hmm. En het beseft dat er veel uh, afval in zee drijft. En dat komt het best op zijn recht op, in periode waarin het strand niet druk bezet is. En uh, we hebben nu op het naakstand nog zo'n zo uh, zo zo plek staan. Mm -hmm. En in de wintertijd gaan we dat hier weer voor zand verdelen. En dan kan je de zooi weer gooien dan kun je dus, als je al wandelen, kun je daar je zooi in gooien. En het is eigenlijk een soort monumentje. Voor iedereen die er langs loopt. Dat die zegt van jeetje, wat, wat eigenlijk wat, wat vreselijk, dat, dat allemaal in zee doet Dat is weer tussen je oor, hè? Ja, zo moeten Dat moet allemaal beseft worden. Ja. Er wordt druk geschreven door Don, ja, ja. wat hij allemaal met die asbakjes kan doen. <lacht> Peter, hartstikke bedankt voor uw komst ja, en bedankt. de uitleg. En uh, ja, we zien het uh, met vertrouwen, tegemoet. En uh, inderdaad. Jullie kunnen allemaal kiezen op het schoonste strand ja. van Zandvoort. Ja. Ga naar nederlandschoon.nl en breng je stem uit. Ja. Ja. Oh, ja. Of in een iPod, dat kan ook ja. nog als je het goed doet. Dat, als je, je kan hem winnen. Dankjewel. Ja. Oké, okay, Peter, bedankt. Uh, we gaan straks verder praten met Ton en hoe je de salsa-hemel uh, bereikt. Eddie Cochran weet het hoe je dat in drie stappen doet: Three steps to heaven. Ik heb zelf nog een. een effect effect.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 falls another we'll one with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure be to seems like heaven, be to heaven to me. The formula heaven. for heaven's steps to heaven very simple. Just follow the rules, and you will see And as life travels on, and things do go wrong Just follow steps, steps, steps one, two and three Step one Step two, she falls in love her with you. Step three, you kiss and hold it tightly. Yeah, that sure seems like heaven, step to heaven to me. Just follow the step steps of heaven. ...voor danser uitgemaakt door meneer Don de Grebber. Ja, ja, dit is, dit is uh, jouw onderwerp. Al, alsjeblieft niet te veel uh, dat ik dans... ...maar dat andere mensen wel heel veel moeten dansen. Maar ik kom natuurlijk wel uh, in het dorp... ...om te kijken naar het Salsa-festival 2011. Ja, ja een... het is met korte rokjes, hè? Ja, dat is niet van jou, hè, met de korte <laughs> rokjes. Daar heb ik nog niet eens aan gedacht... Aangesloten Ton Ariens. goedemorgen. Goedemorgen. Je hoort al een, een heleboel gekraak hiernaast. Uh, Salsa Festival is één van de vijf festivals. Ja. Het is er twee? Vier. Vier. vier. Ja, vier festivals, vier, vijf, vijf, vijf po podium. Vijf podium. Zo is het, ja. ja. Um, het, eerste uh, het eerste festival was heel gezellig, maar wat rustiger omdat het weer uh, niet helemaal mee meestalde. Ja, we hadden uh, meer kortsluiting vanwege de regen <laughs> ja. uh, dan het uh, uh, beetje droog weer waar we op gewacht hadden. Maar het was toch wel gezellig in het dorp. En uh, in het Dorp was het uh, bij de... op het Dorpsplein is het heel goed gegaan. En bij Nuff is het heel goed gegaan. En op het kerkplein iets minder, ook vanwege dat daar de wind ja. niet stond. Bij Alex is dat precies hetzelfde. En aan de kop van de Haltestraat, nou daar werd je weggeblazen. Dus dat was ook bijna niet te doen. Nee. En dat is dan, uh, nou ja, heel triest dat zoiets gebeurt. Helemaal in je eerste stadjaar. Want we hebben toch voor het eerst met elkaar uh, twintig ondernemers bereid gevonden om. Uh, dat mee te doen een, aan dit gebeuren. Dat is al een groot goed hè, dat je 20 man hebt uh, ja. bereid gevonden. Ja, je die hoeft aan, nu uh, niet meer bang te zijn uh, dat je buurman meer verdient dan, uh, dan jezelf. Dus iedereen draait mee in dat kringetje. In dezelfde pot. En dan, uh, dan wordt de gedachte daarover ook gelijk heel anders. En de medewerking is dan ook vanzelfsprekend veel leuker. Ja, de, de groep is groter, dus de, de, de, de samenhorigheid en, en dus ook de beleving van de, van, van de ondernemers, die wordt dan ook groter als dat je zegt van nou, we doen het met z'n drie of met ja. z'n vier. En uh, nog even zo tussendoor, een compliment voor de mensen die het uh, afgelopen jaar uh, in kleinere schaal gedaan hebben, want ik ben er nu pas achter hoeveel werk het is. Dus, ja. uh, dus uh, Bram en Lex, heel goed. Ja, nou, ze hebben het ook uh, steeds goed gedaan. Alleen, uh, het is natuurlijk wel eens aardig om, om het met z'n twintigen te doen, waaruit het bestuur ja. zit waarschijnlijk. Uh, tweede festijn. Tweede festijn. Nou, dat moet dus weer zonnig zijn. Dus we op. hebben net gebeld, er komt een, uh, een grote schuiver. <laughs> en dan uh, wordt de luchtblauw. En dan, uh, maar goed, aan de andere kant is het wel prettig dat als je toch moet bewegen op deze muziek, dat het niet zo warm is. Nee. Dus ik nodig wel iedereen uit om gewoon te komen. En uh, te gaan kijken bijvoorbeeld op het kerkplein, daar speelt. Uh, even kijken, dus, oh, dat zijn moeilijke namen allemaal. Gerardo, Gerardo Pausales, Ila Crisis. Nou, dat, uh, dat klinkt al uh, dat klinkt heel zeer, zeer zeer zonnig. Op het gasthuisplein speelt uh, Edsel Juliet La Banda Loca. Wel bekend, dat is een, echt een hele bekende. middenhaltestraat de Tropical Sound. Ook niet uh, verkeerd. eindehaltestraat Saloroso. En op Dorresplein, Lamis Genia. En dat oh, we... wordt allemaal uh, geladeerd met uh, trommels en danseressen. Dus er is uh, in de avond wat te zien en te horen. Hoe laat begint het? We beginnen om uh, 8 uur. Ik was uh, bij jullie bij het, uh, het eerste festival en toen was ik aan de kop van, uh, van de Altenstraat, Wat je zelf al zei, je woei daar je onderbroek uit ongeveer. Ja. Blijf je daar staan of ga je daar verplaatsen? We hebben het verplaatst. We, de Einde Altenstraat is, is nu bij uh, nou, Chef Amico, zeg maar. Bij die, uh, die fietserek? Bij het fietserek. Daarboven staat nu het, het podium. Oké. Okay. En dan sta je een beetje meer uit, uh, uit de wind natuurlijk. Ja, en wel gedraaid naar richting uh, Einde Altestraat. Voor, uh, voor dat geluid. Ja. Ja, je staat natuurlijk dichtbij, eh, bij, bij Nuf om het zo maar te zeggen. Ja, maar als je, da als je dat kijkt is het eh, dorpsplein en het gastenplein en het kerkplein zit, ook heel, zit ook, ook heel dicht bij elkaar. En in principe moet dat kunnen. En er, overal zitten tijdsmassies in, dus ik bedoel, dat moet goed gaan. Ja, er is nu wel, wel overal verschillende pauze. Ja, dat hebben we, <laughs> dat proberen we in te voeren. Hier is niet zo'n zo uh, uh, zo strak schema, denk ik. Want deze mensen denken ook wat zonniger, dus is, uh, ik denk dat daar nog wel eens wat mis zal kunnen gaan. Maar misschien valt het wel mee. Bij de jazz is daarentegen daar is een strak programma, een tijdprogramma opgesteld. En dat wordt ook geweldig, want we komen op elk weer vijf podia. En op ieder podia drie keer een wisseling van band. Dus er komen vijftien verschillende bands, waaronder de Dutch Swing. Ja, dat is een goede. Dus dat is... Uh... Maar dan praten we alweer over het volgende Ja, we uh, moeten eigenlijk hier, hier blijven. Het, ja, is niet maar, maar wanneer, laten we toch even doorgaan, wanneer is het Jazz Festival? 6 augustus. 6 augustus. Ja. Nou, dan weet iedereen dat al, maar vanavond is het zo belangrijker. Ja, vanavond is, uh... nou, Tropicana heet dat. Ik zit nu in uh, Hotel Hoogland en ik kijk naar een blauwe lucht. Dat is bijna niet te geloven, maar het, het is echt over. waar. Het komt echt goed. En ik hoop dat het vanavond uh, een beetje zo blijft. Want iedereen begrijpt dat dit een uh, hele stap in diep is. Wij zijn er zomaar ingestapt met z'n allen. En je weet eigenlijk niet waar je eindigt. En je komt erachter hoeveel geld het kost. Is er ook een gelegenheid voor mensen zoals Ben om het te leren? Ja, het, nou, de kleedkamer is in uh, Café Oomstee. Daar kleden de danseressen zich om. Ja, nee, is... bedoel ik, nee, dat bedoel ik niet. <laughs> nou ja, misschien ga je daar. Als nou ja. Ben nou salsa wil ja. dansen. Als Ben salsa wil dansen vanavond. Nee, maar ik bedoel, daar dansen ze ook in. Oké. Okay. Dus met indansen dat kan je beter meedoen dan. Uh... Ik kan me namelijk iets herinneren van een aantal jaar geleden dat er ook wat lessen waren, zoals lessen. Nou, Voorafgaand aan, aan de uitvoeringen. Nou, dat hopen wij dat nu ook gebeurt. En we hopen ook dat er van de artiesten het podium afkomen en de mensen in beweging krijgen. En uh, daar is deze temperatuur vandaag is het daar uitermate goed voor. Uitermate en, uh, geschikt? Ja. Nou, Het wordt ongetwijfeld een festijn, want als je het eerste optreden al hebt in de regengat waar het toch gezellig was, en nu het een stukje warmer is en waarschijnlijk gewoon helemaal droog blijft vanavond, komen alle Zandvoorters en toeristen naar het centrum. Ja, het moet wel. En moeten zich verdelen over vijf plekken in Zandvoort. Het is jammer voor de kermis. Het is jammer voor de kermis. Nou, je kan toch roer leren. Even kermis kijken. Maar de wind staat goed, want je wordt van de kermis afgeblazen. Het dorp is helemaal top. Ja, het wordt wel 20 minuten rustig, want je hebt wel kans dat een aantal mensen naar het vuurwerk gaan kijken natuurlijk. Schak je dat in dat ze dat uh, maar laten voor dat het is? Dat horen, <laughs> dat horen wij niet. Nee, het vuurwerk is al bij de salsa, neem ik aan. Ja, dat hoop ik ook. Ton, we wensen je heel veel plezier vanavond, want daar gaat het ook om. Uh, ja, ik wil je, je bent er al lang achter dat het heel veel werk is. Ja, nogmaals een oproep doen aan iedereen om toch te komen, want ja. het blijft niet thuis voor het weer. Want de zonneschijn komt van het podium af. Precies, noord, zuid, oost, west, kom naar het centrum lijkt me goed. Hartelijk dank voor deze mogelijkheid om nee, dat nee. hier te promoten. En misschien zijn we hier, zien we je nog terug voor Jess. Uh, ja, daar en... wil ik heel veel over vertellen. Maar dat ga je met de redactie bespreken. Ja, dat komt dan. goed. Komt helemaal goed, dankjewel. Okay. wel. En wij gaan door met Julien Claire. Ce n'est Tu le sais bien, le temps passe. Ce Bien. Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient pour un bateau qui s'en va et revient. Il y a mille coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien, et c'est séloigne tire il d'elle en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin Et seul n'est qu'une fleur nouvelle Et qui s'en va vers la grève Comme un petit radeau frêle sur l'océan Ce n'est rien Tu le sais bien le temps passe Ce n'est rien Tu sais bien Elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça très bien, comme un bateau qui revient, et soudain, il y a mille sirènes de choix sur ton chemin qui résonne et c'est très bien. En ce n'est qu'une qui revient à Tig Modèle en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. En ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grève comme un petit radeau frêle sur l'océan. En dat is een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een een zijn er weer in. Dat betekent dat ik weer moet gaan praten voor het laatste onderwerp en de heren die zwaaiden vanaf de bar om daar eigenlijk te blijven zitten. Helaas is dat mislukt. Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ruud. Goedemorgen. Achternamen, die ben ik alweer kwijt, want ik ben heel de slecht is... wel, Maar dat is ook niet zo interessant. Uh, we gaan het hebben over regiomaatje. Ja, Wie klopt. is de ontwerper van regiomaatje? We zijn allebei. Johan en Ruud. Uh, de ideeën is ontstaan eigenlijk dat we samen uh, bij elkaar waren we op een verjaarfeest en we hadden er zo van: wat zijn er toch vreselijk veel mensen alleen. Daar moeten we wat voor doen. Zodoende is dit uh, project gestart onder de naam Regiemaatje en we zijn nu een jaar mee bezig en we merken nu al dat het begint te draaien bij ons in Noord-Holland. We komen uit de gemeente Steenbroek mm. en het wordt ja, het is nu al een uh, klein succes al. Je zegt uh, Stedenbroek, uh, en, hoe gaat dat eromheen? Uh, dat met, met merken, dat je dat ook merkt dat het in dorpen en steden eromheen ook wel gaat gebeuren? Uh, ja, we zijn gestart in Stedenbroek. Ja? Uh, samen met uh, de gemeente. En dat is een, uh, naar aanleiding van een artikel. wat uh, eind vorig jaar in de krant is verschenen. De gemeente Stedenbroek uh, startte een project op tegen eenzaamheid. Mm -hmm. En omdat we dit, uh, dit waren we aan het maken, dat is een platform voor mensen met dezelfde hobby's en interesses, hè, om elkaar te kunnen vinden dat, dat is regiomaatje.nl en ja, wij dachten weliswaar het artikel en we dachten van god jongens de, de gemeente zou hier iets mee kunnen mm -hmm. dit is fantastisch, dit, uh, dit is een middel dus om mensen met elkaar in contact te brengen. Ja. Het woord eenzaamheid viel, maar het is dan denk jij van ouderen, maar dat is niet per se voor ouderen. Nee, het is, de, de, het is voor 18 tot 88 jaar dus, merk je, uh, dat is wat Don zegt, bij ouderen uh, is het redelijk bekend dat er wat eenzaamheid is. Merk je bij jongeren uh, eenzaamheid? Dat ze alleen in de wereld staan? Ook, ook al. Ze durven niet graag, van wil je met mij mee? En ze willen het graag wel vragen, maar ze, ze durven niet te vragen. En daardoor is bij ons, mm -hmm. regenmaatje, een drempel verlagend. Ja, er, zijn een, er is natuurlijk een categorie mensen die, uh, eenzaamheid is een... Uh, het is, het is moeilijk om daar vooruit te komen. Ja, het is een raar begrip en het is moeilijk om daar vooruit te komen. Kijk, je, je kunt heel veel vrienden hebben en toch en, kun je eenzaamheid ja. ervaren. Ja. En we hebben daar ook onder, uh, we hebben daarna gekeken van, nou, bij hoeveel mensen speelt dit in Nederland? Uh, Zo'n 30%, en dat is vrij hoog, ervaart eenzaamheid. Ja. 30% van ja. alle Nederlanders. Nou, dat is heel veel. Dat is veel. Maar het is niet alleen de doelgroep, hè? het zijn niet alleen de eenzame mensen die we... Het is voor iedereen. Nee, je wil ook het contact leggen tussen een, een, een voetballer en een voetballer. Bijvoorbeeld, en je ja. kunt ook als, als, als stel, je kan wel een stel zijn en je kan wel zeggen van... God jongens, de, de vrienden die we hebben die zijn allemaal hartstikke leuk en het is heel gezellig op verjaardagen. Maar wij zoeken echt mensen om iets leuks mee te ondernemen. Ja. Bijvoorbeeld, uh, wij zoeken een stel wat uh, met ons wil gaan motorrijden op zondagochtend of... Uh, ja, verzin maar wat. Daar is regio Maatje ook voor bedacht. Regio Maatje, en dan komen we terug op de gemeente. De gemeente heeft het opgepakt. Die, die vond dat werelds. Hoe is dat gegaan? Uh, je kan het, Ik vind het hartstikke leuk, maar nu moet ik nog de mensen bij elkaar brengen. Ja, we zijn uh, aangeschoven eigenlijk. We zijn uitgenodigd door de gemeente. We zijn aan tafel, we zijn gaan zitten en we hebben verteld wat we, wat we doen. En de gemeente zit met een stukje WMO-beleid. En ja. uh, uh, regiomaatje is een, een, een middel wat één op één inspeelt op een WMO-behoefte ja, die er ligt. Om de, dus de sociale interactie in de samenleving te vergroten. Daar kun je regiomaatje natuurlijk prachtig op inzetten. Ja. Dus de gemeentes die, uh, ja, die ontvangen ons met open armen en die zeggen... ...jongens, fantastisch, kom bij ons aan tafel. Wij willen met jullie samenwerken. Wij willen dat dit bekend wordt onder uh, de inwoners... Dus het is een heel mooi middel om in te zetten in het kader van de WMO. En nu, hoe werkt het middel? Heel simpel. Het is heel, heel eenvoudig, echt. Je, je komt op de website, je kunt het zien als je www.regiomaatje.nl intikt. Juist. Uh, je kunt daar uh, een account aan maken. Vervolgens kun je een oproep plaatsen of je kunt reageren op een oproep. En... Het is eigenlijk niet meer dan dat. Je kunt, uh, ik zou zeggen, ga eens kijken. Dat kan uh, ik ook zeker doen. Uh, absoluut doen. Echt, ja, het nee. is heel leuk. En het belangrijkste punt is, drie. alles is gratis. Ja, kost je hoeft er niet iets. voor te betalen. Nederland is alles is gratis. Alles is gratis. <laughs> oh, en dan komt het in Zandvoort er ook voor nee, door. Zandvoort er ook wel een Zijn donder <laughs> ja. um, uh, Nogmaals, regio. Uh, hoe, hoe regio is het? Want... Uh, Gaat het op een gegeven moment landelijk worden? Want ik kan me voorstellen ja. dat je in Limburg woont... en je wil ook met uh, mensen op zondagmorgen... Uh, bromfietsen of motorrijden. Dat, dat je ineens iemand ziet in, uh, in Noord-Holland. Ja, nou, maar kan je dat ook in, in, in Limburg bij elkaar brengen? Ja, ja, we rollen het eerst uit uh, Noord-Holland okay. in. Dat is de opzet ja, voor dit uit. jaar... Ja. Uh, je, kunt, ja, je kunt natuurlijk wel contact zoeken met iemand in Noord-Holland... als in Limburg woont, maar ja... Maar dat wordt het niet. Dat gaat het niet worden. Dus ja, het, is het... Echt, het, het woord zegt het al, regio maatje. Ja, je bent je op zoek naar een maatje in de regio. Ja. Ja. Ja. Dus per regio kun je, kun je op zoek gaan ja. naar... Uh, ja. De regio is nu niet afgepaald. Die is nee. nu Noord-Holland, zeg maar. Ja, maar het Noord-Holland. En we gaan ja. volgend jaar naar Zuid-Holland. En zo gaan we helemaal uitbreiden. Ik kan me voorstellen dat... Uh, iemand die hier op gaat, zijn eigen regio gaat bevinden? Ja, klopt. Dat kan. Mijn regio is Zandvoort, Bloemendaal ja. enzovoort. Dus ik ga in dier in die contra die gaan zoeken. Je kan bij ons ook op de straal van een drie kilometer kan je iemand vinden. Oké, okay. ja. dus dat tik je in? Uh... Tik je in? Ja. ja. ja je eigen ID... adres plus drie? Idee ID marktplaats, ja, okay. ID maar met me nog makkelijker gemaakt. Ja. Heel simpel. Is er een speciale reden waarom jullie Zandvoort hebben uitgekozen om... Uh... Je rugbaarheid aan te geven? Uh, nou, de, de reden is. Het is Ja, we willen Noord-Holland in. We zijn begonnen in Stedenbroek, zo ja, moet je het zien. Het de, de, de, de, de rechterland wat, is enthousiast. Wat, wat, wat was Stedenbroek vroeger? Het is een nieuwe gemeente. Drie gemeentes, uh, drie dorpen. Welk die het nu dorp? tot Welke dorpen waren dat? Dat waren de dorpen Bovenkastel, Grotebroek okay. en Lutjebroek. Dat okay. is samen Stedenbroek geworden. Ja. Vandaar dat ook jullie in Horen heel erg actief zijn geweest. Ja, of, of nog zijn. Okay. Ja. Ja. Ik wist het even niet meer wat Stedenbroek was. Moet je opletten. Je... Ja. Ja. hoog in de krant gestaan. Uh. Oké, okay. uh, maar goed. De topografie is natuurlijk niet één ieders ding, maar dat hoeft ook niet. Mm -hmm. Want we hebben het gewoon uh, over Stedenbroek en dat is uh, bovenin Noord-Holland rechtsaf ongeveer. Ja. Uh, je, je zegt zelf al, we komen een Zandvoort, ga je uh, zoveel mogelijk rugbaarheid geven in heel Noord-Holland? Ja. ja. Want dan moet je ja. bijvoorbeeld ook naar Nade en in, in die buurt en zo, we zijn op dit, Dat is een heel grote regio. Ja, we zijn op dit moment zijn we met uh, de gemeente Stedenbroek en Drechtland hebben concreet ja. al hebben we een samenwerking mee. Die hebben ook uh, middelen daarvoor beschikbaar gesteld. En we zijn natuurlijk op zoek naar allerlei andere gemeentes in, in Noord-Holland om uh, soortgelijke samenwerkingen op te zetten. Uh, de, de samenwerking uh, van Stedenbroek, die, die faciliteren, die, uh, ja. die, die geven middelen... Ja. Financieel, uh, websites. Nou, het in... bouwen van website. Ja, het komt er in het kort op neer. We vragen een, een, een, een eenmalige vergoeding. Mm -hmm. uh, een deel gaat naar het doorontwikkelen van de website, zo'n 20%. En 80% uh, gaat naar een stukje marketing. Gewoon het bekend laten worden van het initiatief bij inwoners en organisaties uh, in de gemeente. Uh, ja, we gaan er straks nog even over door, want ik heb ineens over weer een vraag ja. over de financiële kant. Over de financiële kant. Maar we draaien eerst een muziekje.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 The sound of silence, in restless dreams I walk alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp, I turned my collar to the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 that I do not know Silence like the cancer grow Hear my words that I might teach you Take my arms that I Uh, we zouden nog even over hebben over de financiële middelen. En toen je uh, eenmalig zei zoek ik daar een beetje van, omdat er wordt riant bezuinigd in, in heel Nederland, dus ben je niet bang dat je dan volgend jaar geen uh, bijdrage krijgt, want je kosten draaien gewoon door uh, nee, daar zijn we niet bang voor, we, we merken dat het heel goed ontvangen wordt door uh, gemeentes, uh, we vragen een eenmalige ondersteuning aan gemeentes dat is geen groot bedrag ik mag het bedrag waarschijnlijk noemen, het is 2.500 euro wat we vragen Nou, euro er zijn 54 gemeentes, klopt. Er zijn er 54 in Noord-Holland. En in Nederland zijn, even kijken, dan kom je boven de 400. En weet je, het is zo'n leuk initiatief. Het is ja, zo so sociaal en zo maatschappelijk betrokken. Ik denk dat je als gemeente, als je met ons gaat samenwerken, ja dan heb je zeker in het, in het kader van het WMO gebeuren. Ja, dan heb je een fantastisch middel voor je inwoners. De, de, de WMO is natuurlijk uh, redelijk verplicht en daar moet men aan voldoen. Dus als je met een goed project komt, dan zullen ze daar zeker achter gaan staan. En uh, ja, 2,5 uh, daar is het natuurlijk best wel geld. Maar als je dat uitsmeert over die uh, gemeentes en je telt het op, dan kan je jaren vooruit. Dan kun je jaren vooruit, ja. ja. ja. Heeft elke gemeente een WMO-raad? zijn ze verplicht. Ja, dus ja. Is het verplicht. ja het is verplicht. spelen jullie dat via die raad of rechtstreeks naar, uh, uh, naar de wethouder toe? Uh, nee, dus, uh. de contracten die we hebben, dat, uh, dat is in, in in het begin is dat met uh, WMO-beleidsmedewerkers of, of projectleiders. Ja. Uh, vervolgens als die enthousiast zijn, dan wordt er een, uh, een traject ingezet en dan komt er een aanvraag uiteindelijk uh, voor het college. Uh, op dat moment komt het bij de wethouder en die zegt dan van jongens. Uh, nou, het is al meestal voorbewerkt natuurlijk, maar die geeft zijn officieel. Zijn, ja, ja. Zijn fiat. Het moet, moet een besluit zijn. Natuurlijk. Ja. Ja. Okay. Je, hoe lang ben je bezig eigenlijk met de regio? Oh. Niet? Toe, uh, een jaar zijn we nu bezig. Oh, ja. En merk je daar positieve respons op? Ja. Zoals. Het is nu leuk dat we ook bij verschillende evenementen ook al op de website staan. van, uh, wilt u hier graag hier naartoe? Hmm. Maar je weet niet met wie, klik hier. Er zijn verschillende af, te, uh, oproepen geplaatst bij ons op de website. En wij kunnen ook achterkijken wat er gebeurt. En dan zie je de reacties. Nou, dat is geweldig. Super. Maar, ja? Als je dat soort mensen kan helpen met dit, ja, dat is top. Er is dus een duidelijke behoefte. Ja, en we hebben heel... het al eens over die 30% ja. gehad, dus dat is natuurlijk veel. Maar dat blijkt dus echt die behoefte ook te zijn. Klopt. Ja. Ja. Is dat erg dat, mensen, uh, dat er zoveel eenzame mensen in, in Nederland zijn? Uh, of nou, is dat, is dat een, een, een, een trend destijds? Dat is denk ik deze tijd heel ja? erg. We ook heel veel mensen aan elkaar gaan, heel veel mensen alleen komen daar staan, ja. raken ook vrienden kwijt. En daardoor, dit, dat wij dit ontwikkeld hebben, heel makkelijk iemand kunnen vinden. Nee, ja. Stelt ze niet, niet een goede oproep zien, kunnen ze ook zelf een oproep plaatsen. En dat is het voordeel wat wij hebben dan te bieden. Nee. Ja, het is heel laagdrempelig, ja, je, kan ja, kijk, je, zo, zit, je ja. zit thuis en uh, je zit achter je laptop, je hoeft niet uh, naar een café toe te of naar een uitgaansgelegenheid, ja. je kan gewoon van achter je laptop zeggen van nou weet je wat, ik reageer op een oproep of ik plaats gewoon zo'n oproep en uh, kijk gewoon eens wat er gebeurt. Ja. Het, het is voornamelijk op hobbygebied, waar je probeert te contacten. Hobbies en interesses. Hobbies. Nou, we Hobbies. Hebben zeven categorieën hebben we oh. op de website. Ja. En dat begint bij sport, hobby's, reizen, kunst en cultuur, uitgaan, op stap. En de laatste, dat is dan een hele bijzondere, dat is uh, vrijwilligersmaatje. Uh, ja. Dat is een hele mooie. Wij werken inmiddels samen met de vrijwilligerscentrale West-Friesland en met steunpunt Zorg voor Welzijn in Horen. Uh, die organisaties plaatsen oproepen op, waarin ze op zoek zijn naar ja, vrijwilligers voor... Uh, ja, buddies, heen. maatjes. Voor mensen die, die even een zetje een nodig ja. hebben. Of die behoefte hebben aan ondersteuning. Bij het ja, ik denk even waar jullie nu zijn. Wij willen best wel mensen hebben die geïnteresseerd zijn in radio maken. Vrijwilligers. Is dat ook? Ja, die kun je abstract ja, plaatsen. Ab hobby, hobby ja. categorie 2. Maar hobby. Hobby. Nou, hobby niet, hobby, interesse. Hobby, uh, vrijwilligers. ja. Dus dan kan je... Uh, zo zie je al... Uh, ja. Ik plaats je niet onder regiomaatje, moet ik eerlijk zeggen. Nee, maar ik bedoel, als jij graag salsa wil dansen, kun je daar je Nou, ja, Dan geef ik me dus op, uh, via regiomaatje ga ik iemand zoeken die met mij wil salsa dansen. Ja. Ja. Een radio maken vind ik dan iets groter. Of zie ik dat verkeerd? Kan dat is een hobby. hele ploeg. Het kan als een hobby beginnen. Ja. Ik, ik denk toch eventjes aan, aan onze technische dienst, waar al die mensen een gemeenschappelijke interesse hebben. De techniek. Ja. Ja, je kunt mensen nodig hebben die, die op vrijwillige basis jullie ondersteunen bij het, bij het radio maken. Ja, ja. Nou, het, zijn allemaal het zijn allemaal vrijwilligers hier, hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, ik probeer een categorie een beetje te vinden waar, waarin jullie dus dienstbaar zijn. Ja, het is eigenlijk heel algemeen. Als je onder vrijwilligersmaatje kijkt. Je kunt, als je gaat zoeken daar, dan kun je ook een. vind je ook een aantal subcategorieën. Ja. Weet je wel, dus het is. En ook, dat zie je ook bij reizen en bij sport. Het is weer onderverdeeld in allerlei uh, ja, activiteiten. Het is dus uh, uh, zeker de moeite waard om eens naar regiomaatje.nl uh, te, te kijken. Al is het alleen maar om, uh, om eens interesse te kijken wat, wat en hoe. Ja. En mocht je daar wat uithalen dan kan je dus klikken op al die uh, categorieën. En uh, de interesses uh, ja. aanboren die ja. je zou willen zien. Ja, klopt. Ja. Samen actief vind ik een hele mooie kreetronde. <laughs> Mooi, he? toch? Ja, ja, ik vind het wel goed. Dat is ook wat we willen. Ja, je wil mensen ja. uh, samenbrengen en uh, samen iets, iets gaan doen. We willen eigenlijk, uh, en dat is zeker vind ik in deze tijd belangrijk, ook in de tijd uh, waarin mensen steeds meer op zichzelf komen. We willen eigenlijk een stukje, daar hebben we het ook voor gedaan, uh, sociale interactie in de samenleving. Die willen we vergroten. Mensen weer bij elkaar uh, brengen mensen actief laten worden. En natuurlijk met name alleenstaande en eenzame mensen. Ja. Daar is het een fantastisch middel voor. Nou ben je al bij een aantal gemeentes binnen. Hoe ga je daar nou mee verder? Ga je gewoon uh, Zandvoort bellen? Of, uh... Ja, zo doen we het wel. Kijk, die gemeentes, die, uh, die, die, zeker die beleidsmedewerkers en mm -hmm. projectleiders, die staan allemaal met elkaar in contact. Dus, dus je boort gewoon een gemeente aan en nou, van nou, ja. deze week ga ik eens met uh, Zandvoort praten. Ja. ja. En meestal zijn het wel, uh, uh, leggen we dan wel contact met mensen die al in, dat, uh, in het netwerk mm -hmm. zitten. Want je hoort natuurlijk van andere projectleiders in gemeentes van... ...god ja. joh, je moet hem spellen, bellen, want hij zal het ook fantastisch vinden waar jullie mee bezig zijn. Ja, we zijn dus... nu met drie verschillende gemeenten toch bezig? Hè? Ja. Ja, zo'n ja, dus vlek wordt vanzelf wel groot ja, natuurlijk. Want ja, ja. iemand van Zandvoort weet u wat van Bloemendaal, iemand van Bloemendaal weet u wat van Overveen enzovoort. Ja. Dat is wat we net ja. zeiden, we, we worden ook gewoon heel groot. Dan gaan we ja. echt nooit oermel pakken en dan gaan we gewoon naar buiten. Maar ga je ook dieper gemeenten? Elke gemeente heeft bijna wel een soort infrastructuur voor Komt. dit soort dienst. Zandvoort ook. Ja. Denk even aan Pluspunt in, in Zandvoort. Ja. Een van de doelstellingen oh. is natuurlijk mensen met elkaar in contact brengen. Dat is per gemeente ook verschillend. Hmm. De ene zou het wel dit zo doen. Dat geen probleem. We gaan met elke gemeente meewerken. En dat is het leuke ook van dit project. En we zoeken natuurlijk ook vrijwilligersorganisaties, eh, ondersteunende organisaties. En eh, ja, dat is natuurlijk een fantastisch middel om in te zetten. Ja. We werken in, uh, in stedenbroek met uh, Stichting Welzijn. Uh, de, die pakken dat mee. En, ja, wat wij ja, noemen ja, ja, was vroeger Stichting ja, Welzijn. Dat klopt. Vrijwilligers nemen het verhaal mee en leggen dat uh, neer bij mensen die daar, uh, ja, die daar interesse in hebben. Uh, die daar iets mee kunnen. Noord-Hollandse olievlek begint het te worden. <laughs> ja, ja, mooi. Hè? Vrijwilligers, Een uh, maatjesvlek zou ik het noemen. Ik ja. zou het geen olievlek uh, doen, want dan ja. krijg je allerlei milieubewerkingen op je af. Nou, dit, is nou eigenlijk, dit is nou de eerste keer dat er een vlek ontstaat die geen uh, een positief bijwerking heeft. Positief, positief, zo vlek. moet zien. Ja, zo moet je het zien. <laughs> Nou, nogmaals een oproep aan, uh, aan iedereen die uh, wat meer interesse heeft om, om, om dit uh, van dichtbij te beleven. Uh, kijk op regiomaatje.nl. Wandel daar eens rustig over allerlei uh, categorieën. En, en, uh, en boor eens wat aan waar je zelf uh, zin in hebt. Ja. En dan vinden de heer dat weer prachtig. Ja, een laatste opmerking. Ja. Nou, nou, nou Vooral de sponsors die we nog even zoeken. Want we hebben echt sponsors nodig ja. om het nog groter te maken. En die, uh, ja, die zien we graag uh, via de mail uh, tegemoet. En wat, wat financieren ze dan? Het promotiemateriaal? Promotiemateriaal, ja. alles wat zij... Ze kunnen ook een advertentie plaatsen. En, uh, je, je kan dus als sponsor op de website? Ja, dan, okay. een, dan plaats je ja. een, een sponsoradvertentie. Uh, informatie daarover ja. staat op de website. Maar ja, dat is uh, behalve een stukje naamsvermelding wat je dan krijgt. Uh, ja. ja, is het natuurlijk, je ondersteunt een... Maatschappelijk uh, ondernemer. Dat ook, hè? Juist. Ja. Ja. En dat doe je op die, deze manier. Het is duidelijk. Het is duidelijk, heren. Ontzettend bedankt. Um, het zou natuurlijk best leuk zijn. Dan kijk ik naar uh, Ivonne. Om over een paar maanden nog eens te komen. Kijken of het, uh, het zandvoortse effect erin zit. Graag. Leuk. Graag. Ja. We komen ja. graag terug. Ja, dat, is, ja. dat is dan een laag. Jullie meten dat ook. Jullie kunnen Wij kunnen, kunnen alle graag. Ja, de hits, ja. De hits, hits. kan je uh, kijken. Okay. Oké, ja. ja. We kunnen kijken waar het vandaan komt en uh, hoe mensen op onze site terechtkomen. Ja. Dat kunnen we allemaal uh, bekijken. Dus ik hoop dat er uh, heel veel mensen zijn in deze regio, waar we iets voor uh, kunnen betekenen. We gaan het over een paar maanden aan jullie vragen. Super. Is goed. Ja. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oké. Okay. En wij gaan door met uh, het laatste deel van, uh, van deze uitzending. We gaan ja, we de agenda eens bekijken ja, met. Het is een zo. stukje muziek. Kan ook. kan ook. Mag van Roy. Roy, muziek. Dankjewel. I want you to want me Ja, we gaan uh, het laatste stukje in de laatste minuten, Ben, uh, met de ja, agenda. En we beginnen maar met de kermis. Hè? Want jij moest uh, de muziek afbreken omdat je zo'n grote agenda hebt. Ja, we hebben zo'n grote agenda. We beginnen agenda inderdaad deze... met de kermis. Uh, er is veel uh, over gezegd en veel over te doen geweest. Ik ben er gisteren overheen gewond over die kermis. Ik vind het geweldig dat er weer eens kermis is. Ja, en het leuke is dat behalve de gewone attracties, zijn er, elke dag is er wel iets speciaals bijna. Ja. Hè? Op de dinsdag en de donderdag zie ik hier zijn er eurodagen. Dan kost elke attractie maar een euro. Dan zal het wel ontzettend druk worden. Ja, ja, dat is zo. En aanstaande woensdag is daar Elmo uit Sesamstraat om met de kinderen op de foto te ja, gaan. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Handje ja. te drukken. En uh, vrijdag is het oo Gerso dag. O.O. Gerso. <laughs> Matsumatsu, dat zeg je. Ja. Ja, ja. Dat is die, uh, die, die grote uit O.O. Uh, Gerso ja. waar heel Nederland plat over hebt gelegen in, in die ja. uitzendingen. Vanaf 8 uur s avonds hè, kun je hem kun je ontmoeten. Ja. Nou, dat zal waarschijnlijk ook wel gezellig worden. En de vuurwerken niet te vergeten, want die de eerste de is vanavond al. Vrij uh, op de zaterdag. Ja, hè? op de zaterdag. Ja, ja, ja. Dus behalve de gewone zaken zijn er ook allerlei extra dingen. En wil je nog wel eens even kijken en uh, toegangsbewijs hebben? www.kermiskorting.nl En daar kun je nog even kijken voor aardige kortingen. Ja, en dan vanmiddag. Uh, het bracht mij een beetje in verwarring. Uh, want er wordt vanmiddag ook nog muziek gemaakt in het Raadhuisplein muziekpaviljoen. Ja. Terwijl het altijd op zondag is. Maar het is wel leuk een extra optreden van Mark Janicello. Deze Amerikaanse tenor en stemwonder ja. doet Elvis en Pavarotti. Dus dat moet wel heel erg interessant worden. Ja, dat te wordt een kijken. klassieke zanger met uh, tochtlaatjes. Ja, ik ben benieuwd. Uh, ja. Daarna, natuurlijk, uh, om acht uur begint het Tropicana Festival. Uh, door heel het dorp. We hebben net met Ton gesproken. Ja. Vijf podia op allerlei pleinen en in de Haldenstraat. Zalsa. Uh, ja. Dan kunnen we uitslapen, maar we moeten zondag wel om 1 uur uh, weer paraat zijn. Weer bij die muziekpaviljoen uh, ja. op de Raadhuisplein. Want dan hebben we een salsa-band die... Hé, uh... hey, ik zie ineens dat er ook een workshop is. Nou, dan, dan, kunnen we, <laughs> we, dan kunnen we toch nog een beetje gaan leren dansen. Ik wacht met spanning tot jij komt. <laughs> Yeah. Maar ja, het is natuurlijk wel heel gezellig. Uh, de Rocky Show in het muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Ja. Maandag kan je leren tango dansen. Dus er wordt heel wat gedanst. Maandag bij Meijer aan Zee om half acht. Ja. Oké. Okay. En uh, dan vrijdag de 29 is het Friday Night Out. In het Casino, Holland Casino in Zandvoort. We zijn aan het einde nou, van de nou, uitzending. Kortom, er is weer uh, heel veel te doen in het Zandvoortse. En wij uh, zien jullie daar graag.